Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft gisteravond haar excuses aangeboden... voor het gebruiken van een privéserver voor het versturen van zakelijke e-mails... toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Een paar dagen geleden wilde ze nog geen excuses aanbieden. Toen zei ze dat ze toestemming had van het ministerie van Buitenlandse Zaken... om de privéserver te gebruiken. De kwestie speelt al maanden. Uit Peilingen blijkt dat die de verkiezingscampagne van Clinton geen goed doet. Een meerderheid van de kiezers zou haar onbetrouwbaar en oneerlijk vinden minister Hennis vindt dat er binnen de krijgsmacht geen ruimte is voor salafisten dat zijn aanhangers van een fundamentalistische stroming binnen de islam Hennis liet in de Tweede Kamer doorschemeren dat militairen die zich tot het salafisme bekeren worden ontslagen in de Kamer zijn nog veel vragen over de militair van wie vorige week bekend werd dat hij zich heeft aangesloten bij IS volgens Hennis is er geen aanleiding om te denken dat de screening bij Defensie te wensen overlaat de Tweede Kamer is ontstemd over het vroegtijdig uitlekken van de Prinsjesdagstukken. In een brief aan premier Rutte uiten de partijen hun ongenoegen over het lekken van de stukken. Officieel zijn die alleen nog op de ministeries en het kabinet bekend. Toch is er al uitgebreid in de media over bericht. De Kamer krijgt de documenten vrijdagmiddag onder embargo op een beveiligde USB-stick. Het aantal dodelijke ongevallen in het Franse verkeer stijgt weer. In augustus kwamen op Franse wegen 335 mensen om het leven en dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Jarenlang daalde het aantal verkeersdoden in Frankrijk. De Franse overheid maakt zich zorgen over de toename en wil maatregelen nemen. Een van de voorstellen is de maximumsnelheid op secundaire wegen te verlagen. Die is nu op veel plaatsen 90 kilometer per uur. Het weer, het is zonnig en vanmiddag gaat het nog wel wat harder waaien. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen overal vrij zonnig en ongeveer 20 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A12, daarna richting Utrecht, bij Nieuwebrug, 5 kilometer. A13, daarna richting Rotterdam, bij en reis 5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 Is de zomer van ZFM. Met nu de muziek Boulevard. Als je Muiziek. Muiziek. chillen is het geen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 She's so with me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 zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Oh well, Happy New Years, baby, we could probably fix it if we clean it up all day. Oh, we could simply pack our bags en gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien, baby, ik spar als besluit. Op mijn snieve vlachte niet ik ga stijgen de dezer uit een lucht weg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 I don't know. All right. I'm die No spark Everyone needs that separate goals This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire Although already sold But it doesn't mean the story's untold